Dat, ...omdat dat tegen zijn orders inging. Het Vaticaan heeft officieel geen reden gegeven van het ontslag. Het weer bewolkt, op de meeste plaatsen droog, het is 1 tot 3 graden... ...en in de loop van de dag is er wat regen. Het wordt minder koud, zaterdag is het droog met meer zon... ...en dan is het 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 5 kilometer tussen knopend Eemnes en Eembrugge. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam 9 kilometer tussen knopend Muidenberg en knopend Watergraafsmeer. A2 Utrecht Amsterdam tussen Breukelen en knopend Holendrecht 6 kilometer. A2 Utrecht Amsterdam tussen knopend Holendrecht en knopend Amstel 5 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam tussen knopend de Hoek en knopend Badhoeverdorp 5 kilometer. Op de A10 ring zuid richting Den Haag staan bij de rij twee rijstroken dicht door een ongeluk. Er staat 10 kilometer file tussen afrit Volendam en De Rij. Dat is uh, via de westkant uh, omrijden, via Amsterdam. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden. Knoop het Lunetten 6 kilometer. Op de A12 Utrecht Den Haag bij het Malieveld 5 kilometer. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Staan nog 11 kilometer tussen knop het Kleinpolderplein en Delft-Noord. De linker rijstrook is dicht bij Delft-Noord. Op de A15 Rotterdam richting Gorken bij de Noordtunnel. 5 kilometer file, twee rijstroken dicht. A15 Rotterdam richting Gorcom. 6 kilometer bij Harniksveld-Giessendam. 6 kilometer op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Knoop het Ketelplein en Knopet het Brexenplein. Bij Rotterdam-Krooswijk is de rijstrook dicht. Op de A27, Almere richting Utrecht. Bij Hilversum 5 kilometer. Op de A28, Amersfoort richting Utrecht. 6 kilometer tussen Afrit Maan en Afrit Tendolder. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 We zijn terug voor het tweede uur waar we de muis een Eric Clapton tegenaan hebben gegooid. After midnight. Ja, en waar wij uh, traditiegetrouw beginnen met uh, de politiek. En op dit moment is aangeschoven uh, Willem Paap van Sociaal Zandvoort. Geassisteerd door Heenkeur, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ja, we wij zijn uh, benieuwd. Ja, we zijn benieuwd naar? Nou, nou, we, we gaan een natuurlijk. Vraag, hè? Ja, nee, we gaan natuurlijk eens even terugkijken over die uh, laatste maanden. Nou ja, maanden, meer dan een half jaar, ja, jaar eigenlijk. Ja. Heb, uh, maar uh, Eerst de raad over elkaar heen tuimelde, ja, het later rondom, het college. dat is een, een halfjaartje geweest, ja. Ja, ja. ja. Later het ja. college over elkaar heen tuimelde. Ja, ja, ja, ja. Uh, het ziet eruit dat het iets rustiger wordt op het ogenblik. We ja, wachten ja. nog even op een nieuwe wethouder. Ja, klopt. Het wordt een Ja, wat er allemaal gebeurd is, is natuurlijk niet goed verzond voor het. Nee. Uh, wat er gebeurd is uh, op de manier hoe het gebeurd is, mag nooit meer voorkomen natuurlijk. Zeker met uh, de heer uh, Hanko hè? Hoe nee. het allemaal gegaan is, dat mag gewoon nooit meer voorkomen. Eens moet je de boek weer eens een keer sluiten. Ja. En uh, naar voren gaan kijken en niet meer terug. Want daar hebben we niks aan, van ja, Zandvoort. Uh, Wim, want ja, wat ik dan hoor zo van mensen in mijn omgeving is... nou ja, eerst de raad, dan het college. En wanneer komen wij als kiezers nou eens een keer aan de beurt? Onze belangen. Ja, daarom. Daarom zeg ik. Van, uh, het wordt tijd dat het boek nu gesloten wordt. Ja. En er vanaf voor gaan kijken. En dat we uh, aan het werk gaan uh, voor de burgers van voort. Ja. En voor de gemeente van voort. Ja. Maar betekent dat ook dat de gelederen uiteindelijk weer gesloten gaan worden? Ja, het moet een keer gebeuren natuurlijk. En... Uh, ja, je kan elkaar wel vliegen blijven afvangen, ja, nee, maar op een, maar... een gegeven moment zijn de problemen zo groot en die zijn groot, ja, uh, dat je gezamenlijk iets moet gaan doen. Ja, natuurlijk. Het vertrouwen moet gewoon uh, onderling weer terugkomen en we uh, moeten als één blok eens een keer uh, weer aan het werk gaan. Ja. Het is leuk dat je dat zegt, want sociaal zandwoord is oppositie. Ja, op dit moment klopt. Uh, hoe stellen jullie op in? Nou ja, je moet niet oppositie voeren om. Uh, oppositie te voeren. He, en dat is uh, met een uh, coalitie hetzelfde natuurlijk. Kijk, Je, je moet kijken, nou, wa, wat vind je nou goed als uh, voert? En uh, daar stem je gewoon voor. En als je denkt van, nou, dan stem je tegen. Ja. En of het nou van de coalitie komt, of uh, van het college, of van uh, weet ik veel wie, dat uh, doet er niet toe. Wat goed is, is goed. Wat, wat, wat, wat, wat niet goed is, is niet goed. En daar stem je ook tegen. Uh, de, de tendens was, uh, als ik het verslag van uh, niet de laatste raadsvergadering, maar die daarvoor waren een aantal amendementen en dergelijke was, want ja. we stemmen tegen omdat het van de oppositie komt. Nee, nee, so, uh, sociaal Zandvoort zal dat nooit doen. Oké. Okay. Die stand... kijkt echt uh, naar het stuk. Wat is het waard? Het, ja, wat is het waard voor Zandvoort? En uh, is het een goed stuk? Zijn het goede bedoelingen? Dan uh, zullen wij altijd voorstemmen. En of we nou in de oppositie zit of in de coalitie, dat maakt voor ons uh, niet de uitdaging. Ja Wim, er spelen natuurlijk een aantal dingen voor ze werken dan uh, naar kijk. zeg Ja, de hele decentralisatie, het sociale domein, nou ja, ja. dat is uh, dat jullie... Uh... Terrein waar je vooral op specialiseert. Daarnaast is een behoorlijke schuldenlast van de gemeente. Die nodig gesaneerd moet worden. Klopt. Zijn er nog meer onderwerpen waar we de komende tijd tegenaan gaan lopen? Ja, in ieder geval. Dat is zijn pakkie aan. de Reddingsbrigade natuurlijk. Dat is Reddingspost Zuid. En de ritvoertuigen. of hoe noem je dat? Die jeep. Leenshuis. Maar dat is dan Henk, uh, ja. die heb zich daar allemaal uh, ingelezen. Dat is, dat, daar weet ik niet heel veel van. Weet de algemene dingen weet ik er wel van natuurlijk. Maar nog even terugkomen op het sociale. Ja? Het, uh, de hele sociale uitvoering van onder andere de WMO... is in ja? handen natuurlijk van het CDA. Ja, dat, of dat, dat de wethouder CDA. Maar ja, van ja, van welke, ja, goed, dat... welke rol spelen jullie daar, kunnen jullie daar nog in spelen als sociaal Zandvoort? Nou ja, we gaan in ieder geval uh, uh, samenwerken met daarin, Ja. He, ook ambtelijk. En uh, ja, het is toch even afwachten, uh, 1 januari, hoe gaat dat lopen? Maar zijn jullie he, dus sociaal Zandvoort degene die wachten tot de plannen er liggen... en dan zeggen, ja, daar zijn we het mee eens of niet? Of kunnen jullie nog een eerdere bijdrage leveren? Uh, als wij iets kunnen gaan leveren, uh, zullen we dat zeker doen. Uh, het is nu gewoon, uh, hoe lastig het ook is voor mensen uh, die uh, hulp nodig hebben... of wat het ook mag zijn... Ja, je zou toch moeten wachten, hoe gaat het lopen uh, per 1 januari? Het is echt nog uh, toch een beetje mistig allemaal. En dat uh, heeft ook te maken met de, de partijen die daar, de, de, de derde zeg maar, waar uh, afspraken mee gemaakt moeten worden, die... Hoe bedoelt u dat? Ja, dus de, de zorgverleners waar je mee afspraken de, de, maakt als de, de, gemeente? Ja, de gemeente heeft natuurlijk de zorg ingekocht. Ja, precies. Uh, zowel maar voor de hebben WMO, de daar... zorg en dergelijke. Wil jullie daar een stem in? Uh, nee, dat is aan het college natuurlijk. Het inkopen van is ja, raad. Ja. Uh, Geen bemoeienissen mee. Wim ga je de vinger aan de pols houden? Ja, goed opletten, goed je oren open doen en je ogen open houden en praten met mensen en uh, kijken hoe gaat dat lopen. He, niet zomaar dat we net als de vorige keer dat mensen gewoon een brief krijgen, van uh, je hebt zes uur, je kan er maar twee of drie uur. Ja. Punt. Ja, dat mag natuurlijk niet, hè? Uh, als dat gaat gebeuren, wat doen jullie dan? Als sociale nou, antwoord? Nou, dan, uh, dan breekt er een, een klein oorlogje uit, waarschijnlijk. Ja, maar wat doen jullie praktisch? Ja, dat zullen we dan nog zien. Dat ligt dan... Uh, ja, hoe is het gegaan dan? Ja, precies. Hoe doen ze het? Dat weet ik natuurlijk ja. niet. Ja, de he, normaal gesproken is het eerste gesprekken voeren, keukentaalgesprekken noemen ze dat. Om te kijken, wat heeft men echt nodig? En wat kan men echt zelf? En wat ja. kan eventueel de buren of familie? He. Maar ja. het, daar zit geen verplichting aan. Ja. Dan kunnen ze ook niet verplichten? Nee. nee je, je moet eerst, ik vind, dat vind ik dus wel, je, je kan niet vooruit kijken. Je moet eerst wachten hoe het gaat. Als het eenmaal staat, of er is iets, dan pas kun je reageren. Maar het je... lijkt erop dat de wethouder het onder controle heeft. Toen maar laten toe... we eerst uh, nou maar, maar afwachten of het zo allemaal er wordt uh, gaat lopen. Geroepen. Er wordt van alles weer geroepen, ja, maar... maar je weet nog niks. Niemand weet nog niet. En laten we eerst nou maar afwachten wat er gaat komen, hoe het gaat. En als het dan iets is, dan kun je je mond open doen... en dan kun je reageren en een keer aan de bel trekken. Maar dus van tevoren geen ongevraagde adviezen richting uh, nee. het college? Nee, nog niet. Nee, we moeten toch eens afwachten uh, hoe het uh, volgend jaar gaat lopen ja, het allemaal. Het college is natuurlijk ook wel gebonden aan wetgeving. Tuurlijk, er zit heel veel wetgeving tussen en dus wat dat betreft. Uh, hoop ik dat het allemaal uh, goed gaat lopen. Ik heb wel mijn twijfels natuurlijk. Heb, hebben jullie binnen Sociaal Zandvoort genoeg oren in de samenleving... Om, om te peilen wat er zo gaande is? Jawel. Jullie zitten nu hier gezellig met z'n tweeën, ja. Maar zijn er <laughs> nog meer mensen binnen Sociaal Zandvoort... die ja, hoor. Oor, rapporteren over... Ja. Dat doen jullie ja. ook in jullie vergaderingen. Ja. Ja. En als we, we zitten wel eens op het bankje, noemen we dat? Ja, ja dat zie ik wel. Ja. Dat, uh, dan het zitten bankje, we daar even. Het bankje, het van, bankje van de mannetjes. Nou, nee, ja, een ander bankje. Ander ja. bankje. Maar daar zit je dan in dan komen altijd mensen naar je toe... en dan krijg je dat weer te horen. Of ze zeggen dit, of ik heb dit gehoord in. Dus ja, dat is een betere plek dan, dan ja, ja. op het raadhuis. Ja, zitten, ja. ja tuurlijk. Het is ja. Altijd ja. Je mee, ja, altijd een ja. open vergadering. Dus, uh, jij ziet het toch niet voor je dat daar het hele college gaat zitten op bankje, hè Dom? Nee, dat hoeft ook niet, daar zijn politieke partijen voor. Maar het zou ja, wel dat. makkelijk zijn, dan kan iedereen keer naar je toe komen om uh, even wat te vragen. In feite is dat natuurlijk het wezen van de politiek, ja, hè? Dat wordt ja, maar... natuurlijk. Ja, een beetje koud. Ja, niet <laughs> uit. Dat ja. niet uit. Ja. Jullie gaan de zaak dus aankijken, ja. Uh, ja. met aandachtsgebieden, uh, ja. ik, ik, ik proef al een beetje de zorg. Ja, uh, ja. Vooral daar... ja, ja het is toch alwacht, het is allemaal nieuw en uh, ja, hoe gaat dat lopen? Ja. He, uh, wordt, wordt het echt 40% gekort, de we huishoudelijke hulp straks? Of valt dat nog mee? Ja, en wie raakt het? Ja, en wie raakt het? Hoe raakt het? He? En uh, hoe gaat het? En dat is het dus weer. Je moet afwachten hoe het gaat. Maar het en de wel dan op. Om... Ja, mij ja, het alleen om te komen. Dat was nog 1 januari. Ja, tot, ja, ja. Uh, ja, ja. Dus nou, het is belangrijk dat mensen niet meer. in een gat vallen. He? Dat is het allerbelangrijkste. Ja. He, en daar moet je goed op letten. Ook als politieke ja. partij. Goed luisteren. Goed je oren open houden. Praat jullie wel met ambtenaren van de sociale dienst? wat zij moeten het doen doen straks. Ja, niet in ja, ja, het uh, Ja jaar. heb ik uh, vorig jaar. Uh, of dit jaar veel gesprekken ja. gehad. Uh, begin van het jaar. Dat zijn ja. ook je oren. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja maar toch. Uh, uh, de, een bewoner laat meer los dan een ambtenaar. Hè. Dat is waar, maar. <laughs> he, die, die ermee te maken heeft. Die, he, die, hoe je die, vaak. Die van, ja, die staat gaan. in het veld, hè, die staat ja, ja, met ja. z'n laarzen in de modder. Ja. Ja, zo, natuurlijk. Zo, zo te zeggen. En uh, die kan een, uh, een hoop feedback geven ja. naar uh, de politiek. Maar burger is belangrijker om van te horen hoe gaat het. Ja, uh, oké, okay, die is uiteindelijk de aflevering. krijg je de die, die je die moet hebben. Ja, ja. ja het is het verschil tussen de theorie en de praktijk. Hè? Ja, ja, ja. Ja. ja. ja. ja. Goed, is er in het sociale domein nog een speerpunt of een activiteit waar jullie mee bezig zijn? Nee, of... ja, momenteel is het toch helemaal afwachten uh, vanaf uh, 1 januari, hè, ja, van hoe gaat je het het ja, ja. Uh, dat lopen? het sociaal domein, uh, ja, er komt natuurlijk een hele grote verandering in uh, aankomende 1 januari 2015. Ja. En uh, ja, het is toch allemaal toch een heel klein beetje mistig, van hoe gaat dat lopen? Ja. En, en de mistigheid zit in het feit dat het van hogerhand nog niet helemaal duidelijk is? Of? Ja, ik denk uh, dat het college zelf ook uh, moet kijken van hoe gaat dit lopen? Hè. Uh. We hebben alles ja. goed op, de rails, op ja, de rails. Het is natuurlijk één ding dat je dat allemaal als gemeente op je bordje krijgt. Ja, daarom. Maar als je vanuit een nulpunt start, hoe moet dat dan? Ja, ja. ja hey, je zo en zo zo tijd, zo. je moet ook zo'n tijd gunnen. Ja, want dat ja, is, vergeten absoluut. ze ook. Hè? Er wordt altijd wel gezegd: van ja, het moet dit. Nee, laten ze eerst nou eventjes ja. een gang gaan. Ja. En daarna kunnen we kijken, als er iets, gaat, iets verkeerd gaat of iets is waar misstanden over zijn, dan kun je het altijd vragen. Het is natuurlijk wel de zo eerlijk he, om iedereen even de kans te geven. Dat bedoel ik. Ja. Je Kijk, kan niet vooruitkijken. Je gaat. hebt verordeningen natuurlijk hè, op alle gebieden. en uh, Zitten die goed in elkaar? Ja. Dat zal de praktijk uh, moeten uitleggen. hier over uh, contact met andere gemeentes? Want Zandvoort is natuurlijk niet de enige. Nee, Maar goed, als jij uh, gaat koekelen... dan kom je er uh, zoveel tegen uit. natuurlijk en Dan uh, kom je vaak uh, meer te weten dan uh, wat men zegt. Kijk, en er zijn altijd stukken in de krant staan. Hè? Nu ook weer iets over Haarlem, van de zorg. Kijk, een krant kan je wel schrijven. Maar de werkelijkheid... De echte werkelijkheid, dat weet je dus niet. Ik, bedoel, ik kan ook een stukje schrijven. En uh, je kan van de mug een olifant maken, maar dat is het probleem niet. Ja, dat kan. Ja. En dan gaan we weer. Laten we eerst, nou maar eens even afwachten ja. hoe het gaat vanaf 1, uh, 1 januari. En als het dan niet je altijd nog reageren en... Nou, vind ik een goed standpunt. Ja, daarom vroeg ik ook net, hebben jullie oren in de zaal. Ja. Ja, ja, ja, dat is het belangrijkste dat is het wat er is Waar je kan he. meten of het ja. goed gaat of ja. niet. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. Werd net even de reddingsbrigade ja. genoemd. Je nou, ja, dat ja. is, is uh, jij uh, hebt, uh, uh, uh, uh, hebt een zorg daarover, of niet? Nou ja, zorg. Kijk, ik ben uh, een tijdje bezig. Je gaat naar de... Ik heb vroeger bij de brandweer gezeten... En het gaat om veiligheid. Ja. En we hebben toeristen hier ook. En we hebben inwoners. En als je op strand gaat, het is het mooi weer. Dan verwacht je, ook als uh, inwoner van Zandvoort zelf, als je op strand bent en er gebeurt iets. Dat die jongens die staan. Het zijn allemaal vrijwilligers hè, waar we het ja, over hebben. Ja. En ik vind gewoon die vrijwilligers, die hebben materiaal. En dat vind ik gewoon als die iets hebben, dat die gewoon dat materiaal goed moet zijn. Mm -hmm. nou, en als je dan een keertje een rondleiding krijgt van, die, van de heren en de dames van de reddingsbrigade en je hoort dan dat er een voertuig al lang vervangen had te worden... Het is nog niet gedaan. En er zijn allerlei beloftes. Wat ook nog niet gedaan is. Dan denk ik maar van nou gaat dat te ver. En dan doe ik mijn mond open. Of dan ga ik het uitzoeken. Ja want dat heeft te maken met pure veiligheid. En met ja, verleden. Kijk je hebt een blauwe vlag. En in die blauwe vlag die regelt dat soort dingen wat erin staat. Dat de veiligheid voorop staat. Dat je die veiligheid kan garanderen. En als je gaat zwemmen en er gebeurt wat. Wie het ook is. Een toerist of een zandvoerder. Het maakt niet uit. Of een Nederlander. En die ruikt onderkoeld in het water. En die, die jongens die staan daar allemaal vrijwillig zijn ze bezig. En dan moet je eens een keer een pitje vooraf nemen voor diegenen die dat allemaal doen. En ik zeg ook niet dat ze dat, niet, dat, dat niet naar glazen wordt, maar die jongens die doen zoveel en dan vind ik dan dat hoor dat materiaal ook in orde te zijn. Met alleen Sorry. waardering kom je er niet. Juist. En als je dan zo'n voertuig dat vervangen te worden al lang, nou dan vind ik gewoon dan moet je je mond open doen. En dan moet nu eens een keer naar gekeken worden. En dan moeten ze niet zeggen van de kunnen een auto komen en uh, dan, dan moeten ze maar een je erachter leggen om, om een persoon op te vervoeren. Zo werkt het niet. Als jij onderkoop bent, hoor je, dat, hoor je dat persoon, dat slachtoffer... Dat hoor je in een voertuig te leggen dat naar een ambulance kan vervoerd worden. Ja. Even, want die kan het strand niet op in, hun wil. En het is wel kleine moeite om dat voertuig in orde te brengen. Begrijp ik dat dit nog een bron van uh, kleine conflict, wat een hm. klein conflict is? Ja, hoor. Nee hoor, kijk, daar gaan we weer. Gebeuren. Door rustig te praten met iemand, ook met een wethouder of een portefeuillehouder... daarmee rustig te praten en je, je standpunt en je dingen uit te leggen... dan bereik je veel meer mee dan dat je gaat lopen blaren en... Mm -hmm. En allerlei media erbij wat Heb ik gezien. Is, is de reddingsbrigade financieel afhankelijk van de gemeente? Of die ja, bepaalde ja. uitgaven wil doen? ja, of ja, het ja het Kijk, ze kunnen zelf ook wel iets, maar niet veel. Nou, kijk, een, een, een reddingsbrigade. Het is geen verplichting van een gemeente, nee. een wettelijk gezien. Nee. nee. Uh, gemeente Zonvoort uh, financiert uh, de Zonvoortse reddingsbegaan natuurlijk hartstikke goed. En dat, is, uh, en dat moet ook zo blijven, natuurlijk. Hè, want we hebben natuurlijk uh, miljoenen mensen in de zomer. Er gebeurt heel veel op het water. Hè. Je hoeft maar in een te komen en uh, ja. je hebt ze nodig of steken stroming, of he, wat er ook dan mag gebeuren op zee. Nou, uh, wij hebben een rondleiding gehad. Uh, we hebben gekeken naar alle posten uh, in Zondvoort. Nou, en als je dan Post-Zuid ziet, dan schrik je. He, vooral de onderkant, daar zal uh, Hink straks wel even kort uitleggen... van uh, wat hij tegengekomen is daar. De Post zuid uh, moet gewoon vernieuwd gaan worden binnenkort. Uh, nou, de auto heeft het hier net over gehad. We hebben toen uh, tijdens de begroting hebben we een motie ingediend. En in, uh, in onze algemene beschouwing uh, hebben we daar ook een verhaaltje over gemaakt uh, van uh, de reddingsbrigade Zuid. En uh, daar hebben we toezeggingen op gekregen van, dat er naar gekeken wordt dit jaar uh, wat men uh, met Zuid gaat doen: het opknappen van of het vernieuwen van Port Zuid. En uh, in de najaarsnotus staat de auto of, of we de diep willen hebben of een Toyota of weet ik veel wat. Uh, ja, nee. het is een Land ja, ja, die, die, die kunnen dat allemaal uh, aanpassen, dat, uh, dat voertuig en de wensen. Of een distributie, uh... Nee, ja, ja. een voertuig wat het kan in dat, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. dat je waar je iets aan hebt. Ja, ja. Ja. De post Zuid, ja. daar ben je nog wat tegengekomen? Nou, de, kijk, die post, de post Zuid dat staat er al een tijdje. Ja. Vanaf als ik het goed heb uh, 1960 uh, of 65, 68, ja, 68 die komt op. Ja, ja. 62. Kijk die vinding die er staat, die staat er al een tijdje. Ja. Nou, we hebben wel eens een storm. Het water komt nog wel eens hoog. En een gegeven moment gaat zo'n muur zeggen, doe het even lekker zelf. Het gaat aanvreten, dat zout. Ik bedoel, dat is met hier ook met huizen. Alles. Nou, die vindering die is gewoon op. Het ziet er gewoon zo slecht uit. En dan kun je alles wel gaan repareren met stalen balken en balken op balk, op balk. Maar op een gegeven moment houdt het een keer op. En dan gaan we weer. Je bent met vrijwilligers bezig. Ja. En die vrijwilligers, die moet je ook zorgen dat die in een veilig onderkomen ja, hebben. je moet er ja. toch niet aan denken dat die in Ja, en dan stuurt, gaan we weer. He? En als daar niks aan gedaan wordt... dan een gegeven ga je die mensen ook in een situatie brengen dat het niet veilig is. Ik zeg niet dat het onveilig gaat worden, of onveilig is al, maar het geldt niet wel. Een flinke storm en een licht op de Nou, ja, dat, dat zal wel meevallen, er niet. maar het gaat erom... Er, het ja. moet, het, er moet gewoon nu wat aan gebeuren. Ja. En die, ze, vragen, ze hebben nooit zoveel gevraagd. En nou is het een keertje dat ze zeggen van, zit er nou eens gewoon, en dat kan simpel, een andere post voor die jongens. Dat geeft die jongens ook eens een keer die echte veiligheid. Wat ja. met Noord ook gebeurt. Ja, dat en dat ik gaan, nou horen we van, uh, nou wat gaan we in doen eraan. We de politie? En het is zeg ik, de veiligheid gaat voorop hoor, en ook voor deze mensen. Voor al die vrijwilligers. En die doen het allemaal vrijwillig. Jullie gaan dat vanuit je raadspositie duidelijk onder de aandacht brengen. Ja. Dat ja. Moet... We ja, hebben we gedaan. Dat hebben we gedaan. Ja, ja en je algemene beschouwingen. Ja, ja ook ja. de motie. Ja. En de motie, alles. En daar ga je aan vasthouden. Van, ja, jongen, ja sowieso. Moet het gebeurt. Ja, ja. ja. Het ja. gaat om de veiligheid ja. van ieder die op het strand is. Hè? Ja, als gemeente nodigen we allerlei gasten uit... om bij ons uh, naar het strand te komen. Dan moet je ook zorgen dat veiligheid. veilig de veiligheid... Ja, ja en ook voor de, voor de vrijwilligers zelf ook veiligheid. Ja, ja dat blijft. is te voor woorden dat uh, mensen die uh, redden als vrijwilligers... dat die zelf in de gevaren komen. Dat kan toch eigenlijk? Nee, nee, nee. nee, nee maar dat moet je voorkomen. Nee, dat is te zot van. woorden. Dat we ook die aandacht... Maar ik moet erbij zeggen... Het portfel, ja houden, die hebben wel goede gesprekken goed met de mensen, dus... Ja, dit is een onderwerp wat je moet, iets, je moet iets, je ja. moet iets niet ergens gaan tussen zitten, dwarsboom of wat dan ook. Maar daar gaan we weer luisteren, proberen, mee te denken. Dat hebben we al vaker gedaan. Hetzelfde is met die, toen met de burgemeester Engelbertstraat of hoe heet het, ja. nee de van Alvastraat. Het is meedenken. Ja. He, de mensen moesten dan ergens anders gaan uh, parkeren in andere wijken. Toen even mee te denken, ja. te laten zien van, joh, het kan ook anders. Zet de boulevard, maar haal paar paaltjes weg, leg een klein stukje as ja dat die bewoners in hun eigen wijk kunnen blijven staan. De gemeente is er blij mee. De bewoners zijn er belangrijk mee. En wij ook, dat je dat kraan draagt en dat je meedenkt. Dat is ja, zo simpel het is allemaal. Ik is wel een hele mooie afsluiting, Don. Dat de politiek bereid is om mee te denken, mee nee, te luisteren en mee te praten. Ja, het, is niet, het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Door luisteren. Door ja. luisteren. Ja, we zitten aan de tijd. We wilden graag van jullie horen wat je zo bezighoudt. En waar voor jullie de belangrijke zaken liggen. Nou, je volgt... Uh, dit college nou, kritisch en constructief... Ja. Uh, jullie houden scherp in de gaten wat er gebeurt in het sociale domein. Ja, ja zeker volgend jaar. En een van de speerpunten is een, een keer de redding. Wie gaat Momenteel er nou gewoon goede, goede dingen voorzien? Ja. zien? Ja. Het is ja. wel, uh, wel veilig voor, voor hun ook. Hopen bedankt wij dat jullie ondertussen... Ons ...een beetje bij hebben gepraat wat jullie bezighoudt. Ja graag, gedaan. Ja, graag gedaan. ja, graag gedaan. Hopen wij ondertussen voor jullie dat er niet echt veel stormen komen? Of maakt dat niet uit? Maakt <laughs> nou, niet uit. Als antwoord is altijd een storm, hoor. Ja. <laughs> Oké, okay. hey, bedankt Goed. voor jullie okay, komst. Ja, keer, ja. Billy Joel, Honesty. Ja. If you search for tenderness It isn't hard to find You can have the love you need to live But if you look for truth You might just as well be blind It always seems to be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 Toe aan het uh, ene laatste onderwerp uh, van deze ochtend. En het uh, is wel weer een heel ander onderwerp dan de politiek. We gaan het hebben over de vossen. We gaan het hebben over de zilvervossen. En dat ze gered zijn. Ik, uh, Jaap nou, sommige Mettes... politici zijn wel zo slim als een vos, hoor. Oh, we hebben <laughs> toch weer een bruggetje gemaakt. Worden die, zijn die ook loslopend dan? En worden ze gered? <laughs> nou, Aangesloten is Jaap Mettes. En die gaat ons vertellen over uh, wat uh, Zandvoort... toch de laatste weken aardig heeft beziggehouden. Want volgens mij is iedereen wel een keer de vossen tegengekomen. Klopt dat? Ja. Het waren makke Ja. Vertel. Het was natuurlijk heel bijzonder dat ik een week of vier, vijf geleden... ik werk als vrijwilliger op de begraafplaatsen achter de kerk, achter de Agata-kerk... en dat ik als vrijwilliger opeens ontdekte dat daar een zilvervos rondliep. Daar ook al? Ja. <lacht> Joh. En dat was de eerste keer eigenlijk dat ik kennis maakte met die vos. En dat is een, uh, die, die, die donkergrijze kleur? De allereerste die ik zag, dat was de grijze vos met de witte pluimstaart. Oh. Want dat is de vos die iedereen eigenlijk op zijn netvries heeft. Want dat is de meest markante verschijning in Zandvoort de afgelopen paar weken. Want die, vindt, die vos vindt alle inwoners zo bijzonder aardig... dat hij er gezellig naartoe komt om ja. kennis te maken. En hij wilde ook aardig gevonden worden natuurlijk... Ja. Hij was behoorlijk mak. Ja. Hij liep gewoon naar je toe. Had je een plastic zakje bij ja. je, zit je die op de grond... Dan kwam je er naartoe. Ja, ik heb het één keer meegemaakt, inderdaad. Dat ik met een plastic zakje op een avond liep. om bij iemand af te geven. En hij zat op het plein bij de Watertoren, die vos. En die kwam echt naar mij toe. En het, nog net niet dat hij tegen me opging staan. om te kijken wat er in dat uh, plastic zakje zat. Maar wel met een soort kop van. Oh, lekker, krijg ik wat van je. Ja, het ja. zijn natuurlijk bedelaars. Nou, ze willen altijd maar eten hebben. Maar ik zag eerst die ene vos. En later die week bleek er dus dat er ook een tweede vorst was. En ze waren natuurlijk op die begraafplaats... omdat ze in het centrum van Zandvoort... in het centrum van Zandvoort was het natuurlijk heel druk... En dan kwamen ze daar natuurlijk een beetje de rust zoeken. En dat hoort natuurlijk ook op een begraafplaats. Maar het waren toch wel hele rare momenten die ik ook meemaakte. Ja, van ja. mensen en ouderen die daar op de begraafplaats kwamen. En die, dat en die opeens niet... een vos na zich hadden lopen. En die dat toch wel eng vonden, intimiderend vonden. Ja. Het moeilijke was natuurlijk dat op een gegeven moment je treft ze daar iedere dag. En dan denk je, dat hoort niet, we moeten er iets mee. En dan begint er natuurlijk heel wat te spelen, want ja, wie gaat er wat aan doen? Ja, precies. En wie ging er wat aan doen dan? Ja, ik ga... Bij iedereen heb ik geïnformeerd. Ik heb de dierenambulance als eerste gebeld. Ik denk, misschien weten die wat. Nou, als je het woord vos noemt, dan mogen ze bijna niet aankomen. En als ze dood zijn, mogen ze die niet vervoeren. Dierenbescherming belden. Ja, het zijn beschermde dieren en... Uh, wij kunnen er niks mee, wij doen er niets mee. Ik heb de boswachter erbij gehaald, die vlakbij de kerk woont en die al 25 jaar in de waterleiding werkt... en die heeft ze bekeken en die zegt... ja, dit zijn tamme vossen. Die heb ik nog nooit meegemaakt in mijn werk in de waterleiding. Ze kwamen niet uit waterleiding? Gaan. Nee, dit zijn gefokte beesten. Oké. Okay. Ja, want ja. dat is het verhaal wat gaat... dat ze op een gegeven moment gehouden zijn door iemand... en toen toch maar weer losgelaten of zo... want ze waren ja. te tam. Ja, ze moeten of ontsnapt zijn... Ja. of gedumpt. Uh, dat, dat uh, was dan ook nog bijzonder om, om dus te ontdekken: van wat moeten we er nou verder mee met deze beesten? En de gemeente gebeld. En niemand kon een oplossing, had een oplossing voor wat gaan we ermee doen. Ja, radicale oplossingen. Er zijn mensen die geopperd hebben: je moet ze af laten schieten. Of, maar dat, ja, dat doe je niet met zulke beesten. Maar uiteindelijk heb ik. Uh, de wijkagent was in de buurt en heb gezegd... kom eens kijken, ik heb iets bijzonders. Nou, hij uh, was er ook helemaal van onder de indruk. Hij zegt, ja, maar dat kan natuurlijk niet. Ik zeg, ja, weet jij een oplossing? Ik zeg, want ik heb overal geïnformeerd... en niemand weet eigenlijk de oplossing, want ze moeten hier weg. Nou, zegt hij, hij zegt, ik beloof je nog niets... maar ik ga voor jou informeren en dan hoor je dat van mij. Uiteindelijk... Kom je de dag daarna terug hij zegt... ik heb heel veel telefoontjes gepleegd... ik heb stichting Duurzaam Fauna-advies benaderd. En dat is een particulier die een bedrijfje heeft. En hij zegt, die komt kijken. En dan hoor je van hem wat je er eventueel aan kan doen. Wat doet zo'n uh, zo stichting? Nou, deze man is dus geweest... En die was ook, zegt nou: Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Zomaar een duo vossen op een begraafplaats. Hij zegt: Ik ga voor jou informeren wat ik eraan kan doen. Want we hebben, Nederland is een land van wetjes en regeltjes. Ja. En een vos: Je mag er niet mee. Je moet uh, ontheffingen hebben. En hij noemde een heel scala op waarvan ik zeg, ja, dat schiet natuurlijk niet op, want ik raak er nooit van af nee, als je zo praat. Ja, ja. Maar hij nam contact met me op en toen kwam hij met het volgende, toen hij, die, had hij contact gezocht met Stichting AAP. En in mijn beleving was dat alleen maar voor apen, ja, want ik, ik had er niet. wel eens van gehoord... Ja. Maar Stichting Aap, die vangt allerlei dieren op. Okay. En die had hij benaderd en die gingen erover nadenken. En uiteindelijk zei hij afgelopen woensdag, want ze moesten daar hokken voor vrijmaken, ze moesten daar een programma voor maken. Ik wist niet wat ik allemaal hoorde, wat erbij kwam kijken, no. om een paar vossen onderdak te krijgen. Ja. Nou, ik weet niet of er luisteraars gekeken hebben afgelopen. Hart van Nederland. Hart he? van Nederland. Ja. Want die stichting Aap, die wil natuurlijk ook iets publiciteit hebben. Uiteraard. Over wat zij doen. Over wat zij doen. Want daar ben ik best wel van onder de indruk dat die uh, stichting die beesten uh, uiteindelijk... Na de vangst in ontvangst genomen hebben. En dat die er verder voor gaan zorgen, want daar zitten heel wat consequenties aan. Ze moeten die beesten zes weken in quarantaine houden. Ze moeten een medische check krijgen ze. De ontlasting wordt gecontroleerd, de bloed wordt gecontroleerd. En daarna moeten ze verder kijken wat dat ze met de beesten... gaan ze ermee doen? Ja. Ja. ja. Want zelf kunnen ze ze natuurlijk ook niet houden. Nee. Nee, want het is heel goed dat ze gevangen zijn. En uh, een onderdak krijgen. Want ze hadden heel ongezond bestaan in Zandvoort natuurlijk. Ja. Want het was de Facebook-hit in Zandvoort. Kijk, Facebook er maar op na. Iedereen heeft ze wel gezien. Iedereen heeft ze gefotografeerd. Maar het vervelende was dat die beesten die om eten... dat ze alleen maar bij de snackbars... Ja. Patat kregen, frikandellen kregen, soewarme afval kregen. En ik hoorde zelfs het verhaal dat ze over het strand gingen... bij alle strandtenten naar binnen... en dan bij de mensen die er zaten te eten gingen schooien om eten. Dat ze gewoon binnenkwamen, hoorde ja, ik. Ja, ja. Nou ja, uiteraard toen ik ze de eerste keer zag... daar heb ik op Facebook gezocht. En dan zie je de allereerste signalen dat ze gezien werden... was bij Camping de Lakens. En oh, daar, dat ja. zegt natuurlijk wel iets. Want dat is tot, tot de herfstvakantie open. Ja. En daar zijn ze natuurlijk gevoerd. En dat is natuurlijk gesloten. En nu gaan ze dus verder ja. om er eten te zoeken. En dat is natuurlijk in een dorpskern. Ja. Dus ze krijgen heel ongezond eten. Dat zag ik ook, omdat, en dat is met die man van duurzaam faunaadvies... die heeft ze geobserveerd, bekeken. En dat is misschien een vies praatje, maar de ontlasting was gewoon diarree. Hij zegt, en dat komt gewoon van verkeerd eten. eten. Die beesten, die zouden ook nooit oud geworden zijn hier in het wild... want die gaan dood aan het verkeerde eten wat ze krijgen. Ik wist er wel iets van, want bij ons is ja, het volk... Ja. Als ik even mag onderbreken, dat betekent dus dat ze niet in staat waren... om zelf nee. in hun eten te voorzien, een konijn te vangen of, nee, of wat dan ook. nee. Dat, waren, dat konden ze niet. Nee, die okay. mensen die daar... Verstand van hadden die zeiden dat uh, dat is niet mogelijk is omdat het gefokte beesten zijn. Ja, want ze hebben natuurlijk, jij noemde de lakens. Nou, nou. Da, tussen de lakens en Zandvoort ligt een heel duin gebied. Ja. Daar moeten ze doorheen gekomen zijn. Nee. Maar ze hebben geen kans gezien om zichzelf te voeden daar. Ze waren kennelijk nee. aan gevoed worden het door de karakter yes. van die beesten. zijn opportunisten. En het is net als mensen, als het makkelijk kan, doen ze het makkelijk. En ja. dat is met deze ja. beesten ook. Ja. Ze gaan niet jagen, want ze gaan bedelen. Ja. En het waren eigenlijk. De grootste bedelaars in Zandvoort ja. afgelopen ja. maand. Ze, ze kwamen bij iedereen maar bij om voedselbedelen. Ja, ja. oké. Okay. Ja, Maar uiteindelijk, hoe ging het dus verder? Want hoe is het afgelopen? Hoe, ze, hoe zijn ze gevangen? Ja, daar had die man van Duurzaam Faunaadvies... die had daar ook een heel programma voor gemaakt. Want die had natuurlijk... Eh, kooien, met een looprinder bij. Wel erin en niet eruit. Juist. En die moesten natuurlijk lokken om aan die kooien te winnen. En die is toen een aantal dagen op een vast tijdstip op de begraafplaats gekomen... om ze muizen en dode muizen en kuikens te voeren... om die beesten te laten winnen, om in die rente gaan lopen en naar die kooien toe. En dat hadden ze de eerste dag al direct onder de knie tot ze daar de eten konden ja, krijgen. Ze leerden snel. Het waren slimme ze. Ja. Dus zo is dat programma opgebouwd om ze daaraan te leren winnen. En zo was die man er ook van overtuigd dat ze zo makkelijk gevangen zouden kunnen. Maar uiteindelijk was natuurlijk de televisie erbij. Waren ze niet, uh, niet, niet schichtig vanwege camera's en lichten? En... Nee, het was... Het het was namelijk ook zo dat ze de laatste dagen zaten ze ook bij de Oranje School. En die directrice had ook al gebeld en die had gezegd dat is toch vervelend... want ze liepen gewoon tussen de kinderen op het schoolplein. Ja, ja, ja. En de ochtend dat we ze nodig hadden, bifakeerden ze daar ook. Ja, en niet waar ze je nee. hebben. Ja. Dus de man van Duurzaam faunaadvies, dat is 250 meter van de begraafplaats af... die heeft ze daar gewoon opgehaald. En het frappante was, de mensen het gezien hebben... dat er ook op het moment dat ze daar filmden ook nog gewoon een groot damhert te sprong Ach. Ik heb nog niet te geloven. Vond, nee. Als we dit uh, jaar of tien, vijftien geleden gezegd hadden over Zandvoort... had iedereen gezegd, nou, je moet niet overdrijven. Het Safari Toch? Park, Zandvoort. Het Safari, nou. Ja. ja, want ik ken dus ook iemand die hier in de buurt uh, woont... en die zegt, al een paar dagen heeft uh, een van die vossen... er wel twee, op mijn tuinameublement geslapen. Dus lekker hoog en zo, dus het werd koud. Ja, er zijn zelfs filmpjes van van die voors die op een bank voor een woning in de tuins had. En dat ze dat van binnenuit filmen. Ja. En kindelijk dacht hij toen hij het cameraatje zag. Dat is eten. Ging hij met zijn snuit dat tegen het ruit te staan. Dus, uh... Nou, in ieder geval zijn ze gered. En ze krijgen nu een, uh, een goede toekomst, want die hadden ze niet. Nee. En uh, iedereen weet nu van het hoe en het waarom. Ja. Uh, Dankzij jouw inzet. Dank. Uh, ook zo, ja, maar ook inzet van de gemeente. Ja. Want ook uiteindelijk, uh, wie zorgt er nu voor dat ze gevangen mogen worden? Ja, precies. Want er hangt ook een prijskaartje aan. Ja, nou. Maar uiteindelijk... had de gemeente ook klachten gekregen... want ze, die verkeerde ook in de parkeergarage. Ja, vuile zakken stuk. Nou, geweldig inderdaad... dat het allemaal uh, goed afgelopen is... uiteindelijk. Dank voor het... Uh, hier komen vertellen van het hoe en waarom. Wij waren met z'n allen zeer benieuwd. Dank. Ja. Oké. Okay. The police. Every little thing. weer even bij u terug met het laatste item. Classic Concerts. Mozart in Zandvoort en Peter Tromp is aangesloten. Maar we hebben nog één ding voor u over de vossen, want u gaat ze natuurlijk missen. Dat was het item hiervoor. Als u kijkt naar www.duurzaamfaunaadvies.nl of www.stichtingaap.nl dan kunt u nog even kijken hoe het met ze gaat. En ze hebben namen gekregen. Het zijn Plata en Zilar. U kunt ze dus Volgende. Dan gaan we nu over naar Mozart. Fantastisch. Van de, van de voorstaan naar Mozart. Goedemorgen. Ja, ik mis wat. Het was helemaal in op de televisie deze week. Uh, het Lacrimosa uit het rekening. Uh, en ik zie het er niet bij. Nee, nee. Maar dat hebben we wel eens uh, menigmaal uitgevoerd, hoor. Het Lacrimosa van Mozart. En uh, ook in het kader van de Kerkplein concerten... Uh, een anderhalf jaar geleden, de dames Stoppelenburg, een alt en een uh, mezzo-sopraan, twee zussen. die hebben het toen in een kerkpleinconcert een keer gezongen, fantastisch, prachtig mooi, prachtig mooi. Ja, nou, ik zat er van de week ja. aan te denken, ik moest denken aan jouw motor ja. in Zand. Ja. Ja. ik dacht, het is helemaal in, Tot ja. een je toen was het op tv ja. Uh, ja. in een prachtig uitvoerder. Ja. En uh, uh, morgen gaat het gebeuren, de grote ja. productie. Dat doen we uh, eigenlijk altijd, één keer in het jaar. En uh, daar kiezen we de Agatha-kerk voor uit, omdat daar wat meer mensen in kunnen. En eigenlijk net zo'n mooie akustiek heb als de protestantse kerk. Ja. Team Kerkpleinconcerten in de protestantse kerk, een grote productie in de Agatha-kerk. Verleden jaar is dat door uh, talrijke oorzaken uh, niet doorgegaan. Uh, een jaartje verschoven en uh, daarom kunnen we uh, dit jaar een extra grote productie doen want we praten over het COV, Christelijk Oratorium Vereniging uit Haarlem Sinds jaar en dag onder leiding van Harry Brasser. Niet alleen een uh, koordirigent, maar ook een orkestdirigent. Mocht gisteravond in de Philharmonie zijn. Waar hij met zijn COV de najaarlijkse COV-uitvoering gaf. Dat zijn ook degenen die. Uh, dat die zijn die dezelfde zangers. Die... Ja, uh, dat ja. klopt. Dat is hetzelfde koor. Ja. En uh, dat is 3 april aanstaande, het volgende concert van het COV. Prachtig mooi. Er is geen koor in Nederland wat de Matthäus Persoon. Zo mooi, verstild, ingetogen, zingt, duidelijk, articulerend. Je kan precies verstaan wat er gezongen wordt. Dat vind ik heel belangrijk in een ja, koor. Ja, dat is een compliment. en Ja, dat is een compliment. Dus we zijn heel blij met het koor. En uh, we zijn ook heel blij met de 30. Uh, Orkestleden van de Hollandse Orkestcombinatie. Dat is een uh, bij één raapsel is Oneerbiedig, uh, Zeker niet. Het zijn allemaal uh, bijna professionele mensen, maar het, het is een, een freelance. Freelance, freelance zie, ja. en het zijn uh, van de Hollandse uh, Symfonieorkesten eigenlijk. De Hollandse Orkestcombinatie is het uh, overkoepelende orgaan waar al die orkesten onderling bij elkaar verbonden zijn. Dus ze spelen bij elkaar in de orkesten. Gisteravond waren er 50 muzikanten in de Philharmonie. Fantastisch, ja? fantastisch, fantastisch. Zij doen ook uh, educatieve voorstellingen? Ja, vlucht, ook, ja? dat klopt ook. En er zijn dus ook heel veel uh, uh, muzikanten die dus uh, muziekleraar, muzieklerares zijn. Ook op scholen, ook op muziekscholen en Van dergelijke. Daar, ja. Dus, en uh, ja... Anno 2014 blijft het ontzettend moeilijk ten aanzien van muziek. en uh, We zien het aan de Kerkpleinconcerten ook. Uh, we doen tien concerten in het jaar, maar we kunnen er eigenlijk wel te vullen. Ja? Aan de hand van de mensen die zich uh, aanbieden ja. en dergelijke. Als je echt professioneel muzikant bent en je moet daar je boterham mee verdienen... dan heb je het heel slecht in deze tijd. En dat heeft alles te maken met de subsidies natuurlijk. Aan alle kanten wordt er ingekort. En niet alleen in Zandvoort, maar ook in Haarlem, ook in Amsterdam, ook uh, overal. En daar hebben die orkestleden natuurlijk... en ook die koorleden hebben daar veel last van. Nee, klopt. En morgen hebben we een prachtig uh, concert, uh, een pianoconcert. We hebben de, uh, na de uh, pauze de keuningsmessen, alles op het gebied van Mozart. Het pianoconcert nummer 20, KV466 in Demol. Dat heb ik niet uit mijn hoofd geleerd, maar dat lees ik zo af. Het, Allegro, het Romans, Alleygro Assai door Herman Rauw. Een uh, voorzantwoord, denk ik, niet zo'n bekende uh, pianist... Of schoon hij wel uh, al twee keer heeft opgetreden uh, in uh, de Kerkplein concertserie. En uh, het is een pianist uit uh, Amsterdam... En ik heb hem één keer uh, dit pianoconcert mogen horen spelen. Nou, fenomeen. Toen was je diep in ja, onder ja, de indruk. Ja, ja. En kosten nog moeite zijn gespaard. Het is echt een grote productie. Er is een koorpodium, er is een orkestpodium. De vleugel is helemaal nagekeken en gestemd. Dus uh, de mensen mogen uh, komen. En alleen maar verschrikkelijk genieten. En alleen Alles maar verschrikkelijk genieten. Uh, was het maar waar. Stichting Classic Concert bestaat vanaf 2000. We zijn in deze productie Kerkpleinconcert een grote productie in 2002 begonnen. Dus we zijn nu 12 jaar bezig. Daar hebben we elf grote producties gedaan. En uh, ondanks uh, alle posters, ondanks Twee hele grote advertenties op de voorpagina van de Zandvoortse Krant en van de Heemsteedse korant... om ook de regio te benaderen. Is het uh, uh, beangstigend hoe weinig kaarten er tot op dit moment zijn verkocht. En uh, ik hou me hart vast. Het is wel zo dat er uh, tijdens. Uh, voor aanvang van het concert. de kijkers om half drie open. En altijd heel veel mensen verkocht, komen ja. om, uh, om kaarten te kopen. Ja. Maar de beoogde 350, 400 kaarten. wat we eigenlijk nodig hebben om een beetje uit de kosten te komen. Bij lange nano? Bij lange nano niet. En ik zal u eerlijk dus... vertellen, dit is een morgen die uh, de 15.000 euro nadert. Dus dat is heel ja, is veel kost. geld. Dat Wat is, is de geld. verklaring? Hebben jullie daar een verklaring voor? Ik weet het niet. Ik heb een prachtig concert gezien in de Philharmonie. Niet de minste concertzaal in het Hollandse. Nee. En uh, daar kunnen 1200 mensen in. En daar zaten er 600. Ja. Op een vrijdagavond. Ja. Maar het is Ook dus niet, alleen in, is niet alleen in nee, Zandvoort Nee, het is, het is een algemeen en, beeld. Uh, het is een algemeen beeld. Het zal wellicht met de crisis te maken hebben. Vast. En uh, dit soort producties, daar heb je dus eigenlijk uh, bladen bij nodig als een Haarlemstagblad, Waarvan je zegt, meneer, wij geven uh, graag duizend euro voor een grote advertentie. En het is uh, triest, maar waar. En het is me letterlijk zo verteld afgelopen week... dat ik de, uh, redactie, de kunstredactie van het Haals Dagblad had... We willen wel een stukje, uh, een redactioneel stukje schrijven... maar dan moet u wel een advertentie plaatsen. Hmm. En een beetje advertentie om met zicht te komen kost gewoon duizend euro. Ja, dus dat schiet natuurlijk niet op. We hadden al een grote advertentie op de voorpagina van de Zandvoortse en van de Heemstertse ja. Courant. Die twee bij elkaar is ook meer dan duizend euro. Ja, dan houdt het. Een dan houdt het op het ja. En eigenlijk heb ik daarna de hand weer een beetje spijt van. Je leert toch ieder jaar, want uh, uh, hoe erg het is... maar je hebt ze eigenlijk nodig om die regio naar Zandvoort te krijgen... And, uh... 50% van de Zandvot is iets ouder dan uh, uh, 50 jaar. 25% is ouder dan 65, heb ik mij laten vertellen. Dus dan denk je, nou, er moet toch publiek genoeg zijn... om uh, ja. twee uur van zo'n mooi concert te genieten. En aan de prijs kan het ook niet leggen... want 20 euro is echt het, het, het minste wat wij uh, kunnen vragen voor nee, dit soort Ga maar naar Schouwburg of Concert, ja. uh, dan ja. betaal je natuurlijk beduidend meer. Ja, ja. ja. maar goed, uh, we zullen het zien. Uh, niet getreurd, we hebben nog een volle dag te gaan. Dus ja. ik blijf volgen. Goede moed. En wij doen natuurlijk nu hier een oproep en zeggen van... u heeft vast uh, geen andere belangrijke dingen te doen morgenmiddag. Dit is zo belangrijk. Komt u maar. Wees welkom. Bees ja. welkom. Het ja. drie even... uur, de kerk Half drie gaat de kerk open en er zijn dus nog kaarten ja. te kopen. Even korte blik voor ja. u uh, ja. uh, Je hebt het programma voor volgend jaar ja. gegeven. Ik zou graag... Uh, Gezien de tijd daar een volgende keer iets uitgebreider ja, Natuurlijk. gaat. Ik zie je alleen weer, en dat is natuurlijk uh, geweldig weer... 20 december volgend jaar ja. Maastricht-de-Staag. Ja, en uh, als we dan de kerk niet vol krijgen, dan stop ik ermee. Dan stop je ja. ermee. Maar, dat... maar dat beloof ik heilig, en dat ja. ga ik ook doen ook dan. Ja, ik zou toch en, een beetje uh, voorzichtig zijn met dit nee, soort nee, maar dingen. Maar, uh... <laughs> maar wat ontzettend leuk is ten aanzien van de maastricht staag is het feit... Uh, dat ze zelf komen om te vragen of ze mogen spelen. En ja, ze uh, vinden het wel leuk hè? Uh, ja, hier. maar dit is al vanaf ze zijn in 2013 zijn ze ja. geweest met de grote productie. Mm. En uh, geen half jaar later krijg ik persoonlijk een telefoontje van de directeur van de Staar en die zegt Peter, het was zo fantastisch. We hebben zo heerlijk gezongen. Maar ook mensen vanuit het koor die dus zeggen van uh, dir uh, directeur, probeer ons weer een keertje. Uh, en hij zegt. Uh, we hebben natuurlijk een heel veel programma, maar. I <laughs> Ik stel zo voor, zei de directeur tegen mij, van, om het kerstconcert te verzorgen. in 2015. Ik zeg, nou, ik voel me zeer vereerd. En, Hoor ik een uh, kleine Limburgse zachte G in Nou, een beetje je? wel. Maar ja, als die Dat mensen zo tegen mij te ja, ja, gaan praten, zo, dan ga ik een ja, beetje terugpraten. dan ben ik, ik ja, en ja. En ja. Peter, Dus daar zijn we heel blij mee. Iets ja, ja, ja, om ja, natuurlijk naar uit te kijken. Zetje. Met alle respect voor, voor ja, andere ja. programmapunten. We hebben weer een heel gevarieerd programma. Ja. Ja. En, uh, uh, hartstikke leuk, maar daar komen we graag een keer, uh, volgende graag. maand een keer op terug. Okay. Nou, helemaal goed. Wij hopen voor jullie inderdaad uh, een hele volle Agatha Kerk morgenmiddag. We gaan er vanuit. Dat doen we. Dankjewel. Dankjewel, Peter. Goed, we zijn aan het einde van het programma gekomen. En ja. uh, er is niet veel tijd voor de agenda meer. Moet ik eerlijk uh, nee, dat hebben nee. we niet veel meer? nee nee nee we hebben niet zo gek veel tijd meer daarvoor. nog even is er een nog iets in, wat jij wil noemen dat de hekken rond de zandsculpturen zijn weggehaald dat je nu mag uh, voelen ja dat je dat... daarnaar mag kijken uh, we hebben wel uh, op 30 november in de Bodaan een kerstmarkt om ja, twee uur s -middag. die is heel belangrijk. Uh. Uh. De, de verjaardag van Sinterklaas moeten we natuurlijk ook niet de vergeten. Zandvoort 3 december. Zijn, nee. ja. Om drie uur middags Ja. Nou, en dan zijn en dan we, zijn we er dus ongeveer. De week daarna. Dat komt dan volgende week. Over. Wij met gaan Dom, er maar uit. Rest ja. ons inderdaad alleen nog om iedereen te bedanken. Ja. Laat ik maar beginnen met mijn medepresentator. Dank je wel, Don. En jij ook, Hindi. Bedankt voor de gezellige samenwerking. En natuurlijk Hotel Hoogland. Hè, voor het onderdak wat we hebben. Het vrij onderdak. Ja. En de koffie en, en de redactie, zoals altijd, en uh, de techniek. Uh, ja, we zijn er weer heel blij mee. Ja, het was een, een gezellig en prettig programma. We wensen iedereen een... Goed weekend. Een heel prettig weekend. En uh, wij uh, gaan eruit met uh, Chris Ria. En graag tot volgende week. Josephine.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 Temke Woldhuis met het NOS Journaal. Steeds meer verzekerden hebben problemen met het opbrengen van het eigen risico. Honderdduizenden Nederlanders hebben een betalingsregeling met hun zorgverzekeraar, dat meldt het AD. Het aantal betalingsregelingen is sinds 2012 vervijfvoudigd. Het eigen risico is sinds 2008 fors verhoogd. Volgens zorgverzekeraars zijn vooral chronisch zieken en ouderen de dupe van het verhoogde eigen risico. In de hoofdstad van de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië zijn bij rellen zeker negen doden gevallen. Het zou gaan om zes rebellen en drie politieagenten. De Tsjetsjeniëse president zegt dat de agenten om het leven kwamen toen ze de auto's van de opstandelingen probeerden te stoppen bij een checkpoint. De rebellen zouden volgens een gebouw in zijn gevlucht waar brand uitbrak. Afgelopen jaar was het vrij rustig in Grosny. Af en toe steekt het geweld door tegenstanders van Moskou nog de kop op. Het aantal vakanties blijft dalen. Dit jaar werden in totaal 35 miljoen vakanties geboekt. Anderhalf miljoen minder dan vorig jaar. Voor het eerst in jaren ging minder dan 80 van de bevolking op een binnenlandse of buitenlandse vakantie. Onderzoekers concluderen dat de vakantiemarkt nog steeds niet is hersteld van de crisis. Voor de tweede keer in 60 jaar wordt vandaag de militaire Willemsorde uitgereikt. Major Gijs Tuinman krijgt de hoogste Nederlandse onderscheiding voor zijn heldhaftige, beleidvolle en moedige optreden tijdens een uitzending in Afghanistan. De orde ging in 2009 naar Marco Kroon. De uitreiking wordt om tien uur rechtstreeks uitgezonden op NPO1 en NOS1. Paus Franciscus heeft het hoofd van de Zwitserse garde ontslagen. Volgens Italiaanse media paste zijn autoritaire stijl niet bij de paus. Zo zou Paus Franciscus een lid van de garde hebben aangeboden te gaan zitten... nadat hij een hele nacht voor zijn kamer op wacht had gestaan...